7 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het maatschappelijk effect van wegenbouwprojecten wordt vaak te rooskleurig voorgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft. Om politieke redenen worden alleen de gunstigste scenario's doorgerekend: die uitgaan van flinke economische groei en een sterk toenemend verkeersaanbod. In andere scenario's zijn sommige projecten niet rendabel, zeggen de onderzoekers. Dat zou onder meer gelden voor de Blankenburg-tunnel bij Vlaardingen. Minister Schulz verwerpt de kritiek en zegt dat er tegenwoordig realistische berekeningen worden gemaakt. Op de website van de PVV staat Geert Wilders stil bij het feit dat hij al negen jaar wordt beveiligd. Hij schrijft dat hij de afgelopen jaren heeft gewoond in kazernes, gevangenissen en safe houses, maar dat hij zal blijven spreken. Er staat een afbeelding bij van de Saoedische vlag, met daarop de Arabische tekst De islam is een leugen, Mohammed een crimineel, de Koran is vergif. De oorspronkelijke tekst op de Saoedische vlag is de islamitische geloofsbeleidenis. Op de Donau in Duitsland zijn twee vastgelopen schepen vlot getrokken. Eén daarvan is het Nederlandse schip de Densimo uit Rotterdam. Het schip met 1900 ton ijzererts aan boord liep vrijdagavond vast. De scheepvaart op de Donau in de buurt van Passau kwam daardoor stil te liggen. Een ander schip dat de Densimo moest vlot trekken liep zelf ook vast. Pas toen de ijzererts uit de Densimo was gehaald kon het schip worden losgetrokken. FC Twente heeft voor het eerst in vijf wedstrijden weer een overwinning geboekt. De Enschedeers wonnen thuis met 5-2 van NAC Breda. Eerder vandaag nam Vitesse de eerste plaats in de eredivisie weer over van Ajax... dankzij een 3-0 zegen bij Go Ahead Eagles. Feyenoord verloor in Waalwijk met 1-0 van RKC. FC Utrecht won thuis met 3-0 van ADO Den Haag. En FC Groningen tegen Pex Zwolle eindigde in 0-0. Het weer, de buien worden steeds minder. Vannacht kan alleen aan de kust nog een bui vallen, Minima een paar graden boven nul. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met een bui en wat zon, het wordt dan 7 à 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Altijd en overal NRC lezen? Het kan. Nu een iPad Air of iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 24,95 per maand? Ga naar nrcnl iPad. Dus ja, nrc.nl iPad. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro ik ben pro-VPRO. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 12,50 per jaar. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? 50.000. Nee. 200.000? Nee.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 Dit is Radio 1, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijne. Ja, Goedenavond en welkom bij onze Blik op de Wereld. Vandaag nemen we dat heel erg letterlijk... want deze uitzending zal grotendeels gewijd zijn... aan het Internationaal Documentaire Festival hier in Amsterdam... dat ons omringt. We zitten op een steenworp afstand van het Rembrandtplein... het hart van dat filmfeest dat afgelopen woensdag begon... en tot volgende week zondag doorgaat... met in totaal 288 films waarvan 100 wereldpremieres. Nou, als er ergens de ramen naar de wereld opengaan, dan is het daar wel. We spreken erover met een aantal behartensgewaardige gasten hier in de studio. Vier films gaan we bespreken. We nemen u mee van Afghanistan in de Verenigde Staten... naar China, van Libië naar Alaska en Papua-Nieuw-Guinea. Maar eerst het allerbelangrijkste nieuws van vandaag. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Een nieuw pad naar een veiligere wereld, zo noemde de Amerikaanse president Barack Obama het akkoord dat Iran vannacht sloot met zes grote landen over zijn nucleaire programma. De economische sancties tegen het land worden verlicht in ruil voor concessies in dat atoomprogramma. De Iraanse minister Jafir hoopt dat het akkoord leidt... tot een betere relatie van Iran met het Westen. Hier in de studio politicoloog en Iran-deskundige Peiman Jafari... van de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, Peiman. Ja, historisch, het eerste akkoord met Iran in meer dan uh, tien jaar... en uh, misschien wel, zo wordt in Washington gemompeld... de grootste prestatie van Obama in zijn hele presidentschap. Uh, ben jij er ook zo euforisch over? Ja, kijk, als je bekijkt dat dit uh, hele kou uit de lucht haalt in de VS-Iran-verhoudingen... die na de revolutie van 79 natuurlijk echt op uh, ramkoers met elkaar lagen... Uh, is dat wel historisch te noemen. Maar goed, of het zo ver komt moeten we uh, bekijken, want het is een tussendeal. Ja, het is een tussendeal, maar uh, wat ik eerlijk gezegd stiekem een beetje een hoopgevend detail vond... wat nog niet zo heel erg naar voren is gekomen, is dat er... Een half jaar, ruim een half jaar, geheime onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten aan, om, aan vooraf zijn gegaan hè, in Oman. Ja, nou dat verklaart ook waarom deze partijen hè, dicht bij elkaar konden komen. Uh, en waarom bijvoorbeeld Frankrijk toch een beetje zich verzette uh, en Israël en de Saudiërs moeilijk doen. Omdat ze het idee hadden dat er achter hun rug om al een akkoord was gesloten. Ja, min of meer. Maar kijk, uh, het kon ook niet anders. Hè, want uh, uh, VS en Iran hebben heel lang geen één op één uh, uh, overleg gehad. Mm -hmm. En daar is heel altijd erg moeilijk over gedaan. En nu is het uiteindelijk zover. Ja, de dus sultan van Oman heeft die gesprekken allemaal uh, mogelijk gemaakt. Die ja. had al eerder uh, bemiddeld in het vrijlaten van van een aantal Amerikanen uit Iran. Ja. Um... Wat weten we nu over de details van, van de afspraken? Voor zover ik het begrepen heb... Uh, nou ja, wat zijn de concessies ja. van Iran? Uh, nou, Iran heeft, uh, is akkoord gegaan met uh, een aantal punten. Namelijk wat ze aan uranium al verrijkt hebben... dat dat geneutraliseerd wordt. He, dus dat dat eigenlijk verwijderd wordt. Wat boven de 5% is verrijkt. He, ja, precies. Want, want, want ze kunnen namelijk tot 20% ja. uh, verrijken. En hoe hoger de verrijking, hoe dichter je bij ja. materiaal... Voor je moet richting bed. de 90% ja. gaan, wil je zover komen. Uh, uh, vervolgens dat uh, ze aantal centrifuges wat ze hebben terugbrengen. Want ze hebben twee uh, installaties in uh, Fordo en in Nathans. En dat dat eigenlijk uh, voor drie kwarts stilgelegd wordt. Eh... Mm -hmm. uh, dat is heel erg belangrijk. En bovendien, die uh, zwaarwaterreactor, dat dat ook het werk daar stilgelegd is. Ja, dat is een plutoniumreactor. Dat is ja. weer een, een iets ander verhaal. En dan worden ja. inspecties toegestaan van het internationaal Precies. En dat ze ook uh, in de tussentijd dus niet boven de 5% gaan verrijken ja. he, in de ja. komende tijd. Ja, nou, nou krijgen ze daar een verlichting van de sancties voor terug. Uh, voor, voor in totaal een bedrag van wat, wat tot 7 miljard dollar ja. uh, zou kunnen zijn. Gedeeltelijk gaat het over, over handelsdingen. Er mag in auto's en in edele metalen ja. gehandeld ja. worden. Het grootste deel is dat ze weer olie mogen verkopen en de inkomsten daarvan voor een deel zelf krijgen, ongeveer 4 ja. miljard. Is dat nou eigenlijk een goede deal voor Iran? Nou, Iran heeft uh, veel concessies gedaan, als ik het zo naast elkaar leg. Kijk, wat voor Iran belangrijker is, denk ik, op dit moment, is dat eigenlijk impliciet hun recht om uranium te verrijken uh, erkend is. Uh, Kerry heeft vandaag dat natuurlijk tegengesproken: van zo staat het niet in de deal, want hij moet ook deze deal. In de VS kunnen verkopen. Ja. Uh, tegenover de critici als uh, Israël en Saudi-Arabië. Dus dat probeert hij te doen. Maar impliciet is dat recht dus uh, uh, erkend. Uh, dat is voor Iran denk ik het belangrijkste op dit moment. En vervolgens moet in de komende zes maanden... stap voor stap die sancties worden afgebouwd. Ik verwacht wel dat er binnen Iran wel kritiek gaat komen de want, komende dagen. Want het, als het even, we krijgen er te, te weinig voor terug. Als ik het even afzeg, er is een, een, een totaal van ongeveer 100 miljard... aan bevroren ja. tegoeden van Iran. Ja. En daar ja, krijgen ja, ze zeven, nu dus zeven, ongeveer 7 miljard. Ja, dat, is dat is eigenlijk dat is heel echt weinig. Niet veel. Toch is, begreep ik dat in Iran de reacties van gewone mensen enthousiast zijn. Ja, want kijk, mensen zitten gewoon echt te hunkeren naar uh, die opening. Dat de, dat de kou uit de lucht is... en dat de uh, verstandhoudingen genormaliseerd worden na 30 jaar. Ja. Dat vindt men nu belangrijker dan de details, zou je kunnen zeggen. Maar daarom zeg ik dat de conservatieven in Iran... wel de komende weken uh, zich gaan roeren. De conservatieven in de politiek, ja. ja. Um, is het niet om... Uh, Je zei als de kou uit de lucht is tussen de Verenigde Staten en Iran... dan is dat het belangrijkste op dit moment. Um, wat gaat dat voor gevolgen hebben voor de verhoudingen in het, in het Midden-Oosten? Dat komt eigenlijk behoorlijk op zijn kop te ja, staan. Hè? Kijk, dat is echt voer voor de geostrategen... van, van wat dat uh, aan verschuivingen betekent komende jaren... Um, uh, je ziet dat in de achtergrond natuurlijk ook hele discussie over Syrië een rol heeft gespeeld. Uh, want kijk, ik denk afgelopen twee jaar was het Westen heel erg opgezind van... Uh, Assad gaat op een gegeven moment vallen. Iran komt zo zwak te staan dat ze eigenlijk met alles wat we zeggen akkoord moeten gaan. Nou, dat scenario is niet waar gebleken. Bovendien uh, bleek dat een groot deel van de oppositie al-Qaeda gelie uh, al gelieerd is. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk zijn beide partijen op Syrië iets dichter bij elkaar gekomen... en is de invloed van Iran nodig om daar ook de crisis op te lossen. Ja. En dan zie je dat uh, Saudi-Arabië... die natuurlijk uh, de rebellen gefinancierd en bewapend heeft... zich heel erg verzet tegen deze deal. Dus ik verwacht wel dat er inderdaad uh, dingen gaan verschuiven... in geopolitieke uh, verhoudingen... Ja. Maar niet heel snel, want kijk, uh, aan de andere kant... Uh, VS en Israël blijven goede bondgenoten. We hoorden vandaag uh, Kerry uh, en, en ze doen hun best... om ook de Saoedi's natuurlijk... Gerust te stellen. Ja. Er is een wapendeal van 35 miljard dollar. Met Saudi-Arabië uh, gesloten. Frankrijk uh, wapendeal van 1 miljard. Dus dat gaat ondertussen wel door. Ja, Niettemin uh, zag ik een bericht van Reuters vandaag. Met als kop een, een wary silence. Uh, aan de kant van de Arabische landen. Een, een, een zwaarmoedige stilte. Aan de kant van de Arabische ja. landen. Men is daar niet blij. Ja. Nou, Ik, ik denk. Uit uh, uh, nood eigenlijk. Hè? Want ze hebben een beetje bakzeil gehaald hierin. Mm -hmm. uh, ze hebben zich wel verzet. Maar de VS is daarin doorgaan, Dus nog meer aan publiek je hier tegen verzetten. Uh, je komt te veel in het vaarwater van Israël. Wat hun natuurlijk een imago niet goed doet. En bovendien is zijn dat, al gedaan... Is dat nu het nieuwe bondgenootschap? Israël en, en de Arabische ja, Golfstaten? Israël zegt het met zoveel woorden. Ja. Uh, en en uh, ik hoorde ook op CNN een uh, uh, prins van Saudi-Arabië. Die echt zei, uh, Iran is een groot grotere gevaar voor ons uh, dan, dan Israël. Terugverwijzend zelfs naar het Iraanse imperium van 3000 jaar geleden. Ja. Ja, uh, dat, ze hebben goed geheugen. Nee, maar goed, uh, er wordt wel heel erg op angst ingespeeld. Shiite, Sunnite, uh, ja. uh, de golfstaten zijn daar uh, erg... Uh, mee bezig. En dat is wel verontrustend. Want je ziet wel de aanslagen in Irak toenemen, in Syrië, in Pakistan. In Beirut van de en, week. In, in Beirut. Dus uh, dat is echt uh, olie op het vuur wordt er vanuit uh, Saudi-Arabië gegooid. En ik denk, uh, ik, ik mag hopen dat ook onze eigen politici iets kritischer gaan kijken uh, richting de rol die de Golfstaten spelen. Zowel als het om mensenrechten schendingen gaat, ook als steun aan uh, terrorisme. Ja, Je zei net, uh, dat zal ongetwijfeld daar bij die geheime gesprekken in Oman ook uh, over over Syrië gesproken zijn. Is dit nou eigenlijk goed nieuws voor Assad? Hoe moeten we dat zien? Of zal Iran hierdoor ook eerder geneigd zijn... om een oplossing zonder Assad te accepteren? Kijk, daar ligt het ook uh, complex in de zin dat... Um Iran ook gezien heeft dat Assad een groot deel van zijn controle over het land in Syrië verloren is. Hè? Dus, dus uh, ik denk dat ze ook op dat uh, niveau bereid zijn om concessies te doen. Natuurlijk dat Assad het regime in stand blijft. Maar wel naar een soort van oplossing uh, gezocht wordt. Ja. Oké, okay, nou, um, het is een, een, een afspraak voor een half jaar en uh, het IAE gaat daar uh, controles uitvoeren. Ik weet zeker dat we hier in de tussentijd nog wel spreken over de voortgang van Graag. dit mogelijk historisch proces. Dankjewel, je Javari. En um, ik zei het u net al, we gaan verder uh, de hele uitzending aandacht besteden aan wat er op het ITVA, het Internationaal Documentaire Festival hier in Amsterdam, te zien is. En wat dat betreft beginnen we vandaag in China. Tens of thousands of demonstrations erupt across China each year. Most protests fail to make an impact. Maar in 2011, one village defied the odds. Ja, en dat dorpje heette Wukan. Uh, en zo heet de documentaire ook, waar we hier een uh, fragment uit horen: Wukan, The Flame of Democracy. Uh, 2011 joegen woedende boeren in dat dorp de corrupte lokale partijbonzen uit hun kantoren. En daarmee maakten ze toen de weg vrij voor een ongekend fenomeen in communistisch China: namelijk democratische verkiezingen op lokaal niveau, weliswaar. Twee jaar later heeft deze prille democratie het dorp alles gebracht... behalve rust. De Singaporese filmmakers James Lyon en Lin Lee maakten er een film over... Wukan, het vuur van de democratie. Wukan's villages rose up, demanding the return of their land. Calling for their leaders to step down after decades of corruption. Amid a crackdown... Activist Xue Jim Boer died in police custody. But who het achieve the unthinkable? The right to choose their own leaders. Hier aan tafel zit Nicole Sprokel china woordvoerder bij Amnesty International. En bekeken de film voor ons. Goedenavond, Nicole. Ja, die film volgt eigenlijk ongeveer een jaar... meen ik uh, uit de data begrepen te hebben... De, de, die, die nieuw gekozen dorpsraad daar. Hè? Leuke, uh, jonge activisten gedeeltelijk... en een wat oudere voorzitter. Uh, wat vond je van de film? Ik vond het ontroerend. Uh, vooral omdat het inderdaad van die jonge, onervaren gasten waren... die ineens uh, de macht hadden... of ook een hele zware verantwoordelijkheid... om de zaak maar draaiende te houden in dat dorp... zonder ja. daar ook maar enige kennis van zaken voor te hebben... Of Opleiding voor gehad te hebben en uh, ja, te maken kregen met ja, al die dagelijkse zorgen, maar ook met de frustratie van hun uh, ja, medebewoners. Ja, laten we heel eerst, eerst even. Hoe kan duiden uh, dat dorp is op zich en die gebeurtenissen daar veel in het nieuws geweest, ook hier in het Westen? Maar hoe bijzonder is het? Gebeurt dit meer in China? Ja, toch gebeurt het wel. Veel meer eerlijk gezegd. Het is niet uh, gebruikelijk dat, je ook, um, dat um, dorpsbewoners in staat zijn om ook een, een echt een, uh, comité, een dorpscomité te, ver, te verwijderen, hè, te verdrijven zoals gebeurd is. Ja. In Woekan, maar verder gebeurt het toch wel vaak dat er op dat hele lokaal niveau verkiezingen zijn. Mm -hmm. um, alleen ja, dat, dat is. Um, dat is ook bij wet mogelijk. Hè? Dus het, het is een heel kleinschalig en heel lokaal gebeuren. Ja. Dus het heeft verder geen enkel gevolg gehad. Ook niet, Wuhan heeft ook geen gevolg gehad voor het verspreiden zeg maar, van democratie in China. Het is een beetje overschat in die zin. En dat de hele wereld keek. Het was natuurlijk de tijd van de Arabische Lente ook. Iedereen keek naar hoe kan. van... oké, okay, nou gaat het in China ook gebeuren. Mm. Maar daar was geen sprake van. Nee, en het grappige vond ik in de film... dat die, die, die ene jongen die een beetje de hoofdgeur is... Jiang Cheng, een van die jonge activisten. Zijn oom is vermoord in de tijd. En dat heeft hem uh, gemotiveerd om in die dorpsraad te gaan. En... <kwijnt> maar die zegt ook, wij willen geen model zijn. Daar zijn we niet op uit. We hoeven niet dit hele land, dat, daar gaat het ons niet om... Het gaat ze erom, die boeren daar, dat ze hun grond terug willen in dat dorp. Precies, dat is echt de onderliggende problematiek, is de grondproblematiek, en dat is een heel groot en wijdverbreid probleem in China, waar ze uiteindelijk ook op vastlopen. Want dat ja. is dus uiteindelijk is dat niet opgelost dat probleem. Nee. En ze, ze merken dus ook inderdaad dat ze op een gegeven moment ja, tegen hogere machten aan het vechten zijn, provinciaal niveau, landelijk wellicht ook. Uh, en, en dat verklaart wellicht ook dat het uh, door de, um, ja, de landelijke uh, en, en, en ook ja, andere overheden niet als een gevaar gezien is. Het is, niet, het is nooit gezien als een, um, een bedreigend model. Ze zien het zelf inderdaad ook niet als een model voor het, het nieuwe China. Mm -hmm. uh, het was simpelweg te doen om een aantal problemen op te lossen. En van hoge hand is het vooral ook op die manier aangepakt. Een soort van... Een manier om een conflict op te lossen. Ja, en, en nou ja, je, je zei dat al, we zien hoe die jonge, onervaren dorpsraad en die wat meer ervaren voorzitter vastlopen, klem raken tussen die, die, die opgewonden boeren die gewoon hun land terug willen en die lagen daarboven die eigenlijk gewoon helemaal niet bewegen. En, en, euh, nou, laat, laten we nog heel even luisteren naar een uh, fragmentje. Het moment waarop de nieuwe leiders worden geïnstalleerd, want dat is wel veelzeggend. angstig zijn. Niet zo'n diep lantaarnje. Oh, goed. Eh, hoe is het in de buurt? Ja, je je het, het, je je bestaat er niks van. Maar je hoort in ieder geval dat er gelachen wordt en dat is het opvallende, want het zijn eigenlijk ja, het zijn bijna nog pubers die daar zitten. Het zijn, ja. het zijn adolescenten, jongens van begin twintig... die daar een beetje lacherig zitten ja. en, en de taken gaan verdelen van... oh, als jij nou veiligheid neemt... nou, veiligheid vind ik te Doe ingewikkeld, ik gaan we samen doen. Ja. Doe ik geboortebeperking, ja. ja. Maar ze lachen er zelf ook een beetje om. Als je dat ziet, dan, dan is het ook van een aandoenlijke naïviteit... waarvan je meteen al denkt, dat kan ook eigenlijk niks worden. Nee, precies. Nou ja, goed, ze deden, denk ik, ontzettend goed hun best. Als je ziet hoe hard er gewerkt is... Ze hebben echt waanzinnig uh, veel werk verzet. Mm -hmm. um, en hun taken ook heel breed opgevat. Er viel ook mediation onder... En, uh... Uh, nou ja, goed. ja, gewoon bij burenrussies buren ingrijpen. ingrijpen. Ja. Uh, bedoel, het is, het, ze hebben het bijna zelf het wiel weer opnieuw moeten uitvinden. En ze hebben het ook nog wel redelijk goed draaiende gehouden. Ja. Dus ja, ik heb ook bewondering voor die jonge jongens. Ja. En, en het is ook eigenlijk een prachtige worsteling... met het, met het concept democratie en, en, en representatieve democratie. Want die boeren worden steeds bozer omdat er niks gebeurt. En die zeggen, ja, nou hebben we jullie gekozen... en er gebeurt er nog niks, krijgen we ons nog. En die Yang Cheng, die activist... Die, die De meest serieuze van, van uh, allemaal is zo'n beetje. Die begint zelfs openlijk uh, op een gegeven moment te twijfelen... of democratie wel zo'n goed idee is. Ja. Want ja, dat volk dat wil van alles wat eigenlijk helemaal niet kan. Ja, nou ja, het grote probleem is natuurlijk gewoon dat, dat grondprobleem. Uh, we hebben dat onderzocht. Er zijn natuurlijk uh, in China ontzettend grote problemen... met het, ont, uh, het onteigenen van grond of het gewoon stelen van grond. En ja. dat is ook gebeurd hè, in dat dorp... Um, voor, door partijfunctionaris, door partijfunctionaris door, door bedrijven, dus ontzettend veel corruptie. Ja. En de, de, de, de stimulus die ervan uitgaat, is economische ontwikkeling. Er ja. moet ontwikkeld worden en dus hebben we die grond nodig. En vervolgens wordt die grond dan gebruikt om daar allerlei projecten, maar ook allerlei eh, gebouwen en wegen op aan te leggen en, en te bouwen. Um, maar mensen zijn daar, worden daar niet uh, afdoende voor gecompenseerd. Nou. He, dat, dat gaat 400 keer over de kop. En vervolgens hebben die mensen dus het nakijken. En dat is de grote frustratie van die boeren... waar die jongens ook uiteindelijk niks aan hebben kunnen doen. Nee, nee, want dat loopt vast in die hogere organen... in de ja. provinciale regering. En, uh, nou heeft twee weken geleden het Centraal Comité... van de Communistische Partij besloten... dat, dat boeren in China meer zeggenschap gaan krijgen... over het land dat ze, dat ze bewerken. Is dat dan een soort oplossing voor dit probleem? Ja, let's wait and see. <laughs> ja, ik ben nogal terughoudend in die zin dat er ontzettend veel beslist is. Ook eerder al, er zijn allerlei nieuwe wetten afgevaardigd. De praktijk moet het uitwijzen. Ook het afschaffen van die werkkampen bijvoorbeeld. Daar is al eerder zoveel over... Uh, gezegd, en het zou fantastisch zijn, dat is een hele belangrijke stap in de goede richting. Afschaffen van de eenkindpolitiek. Ja, dat zijn allemaal, um, het zou zeker, um, ja, het zijn heel belangrijke stappen. Het punt is alleen dat het naleven van de wet nogal eens uh, een probleem is. En um, ja, landhervormingen is dringend nodig. Er zijn ontzettend veel, en dat laat die film ook zien, ontzettend veel uh, opstanden, demonstraties. Er is ontzettend veel onrust en onvrede onder de Chinese bevolking... Vanwege dit probleem. Dus ze moeten daar iets mee doen. Ze, ze moeten daar uh, aan tegemoet komen. In, in dit conflict. Hè, als die dorpsraad dus eigenlijk uh, vastloopt op het niveau daarboven. Het provinciale niveau. Zou het centrale niveau dat probleem op kunnen lossen. Als we dat zouden willen. Nou ja, dit is natuurlijk een belangrijke stap. Als er inderdaad sprake is van landhervorming. Dat betekent dus boeren ook meer rechten geven. In de stad gebeurt er al iets meer. Is daar al wat meer werk van gemaakt. Maar de, de landrechten van boeren. Mm -hmm. Het vastleggen. Kadastraal en ook gewoon administratief. Wat de rechten zijn. Wie recht heeft op welk stuk land. Eh, en wat, het, hè, ook het juist eh, handelen bij verkoop. Landoverdrachten en dergelijke. Dat zal een enorme stap in de goede richting zijn. Ja. Want dat ontbreekt nu. Ja. Um, het einde van de film is... Uh, dan richt de burgeropstand zich echt tegen het comité. En ze wordt een weg bezet en het loopt allemaal vreselijk uit de hand. en Het comité wordt belaagd en de voorzitter schreeuwt woedend. Ik hou daar mee op. En, nou, enfin, het, het is allemaal ontzettend uh, ja, indrukwekkend en ontroerend om te zien. Maar uiteindelijk ebt dat allemaal weer weg en gaat het uh, comité uh, gewoon door. Over democratische hervormingen is bij de laatste bijeenkomst van het Centraal Comité... Niets besloten, althans er is gewoon niets over gezegd. Ja, dit is de moeilijkste vraag, en daar heb je nog ongeveer een minuut voor. Maar <laughs> <laughs> hoe lang is dat nog houdbaar, die houding? Ja, dat is de vraag. Ik kom net uit een andere film uh, over IWW, en die zegt van. De kunstenaar. Uh, IWW. Ja, de kunstenaar IWW, die zegt van. Ja, dit geef ik nog hooguit tien jaar. Ze hmm. kunnen ofwel bijsturen, ofwel zich aanpassen. En, en he, de wensen van de bevolking, meer democratie, meer inspraak. Uh, meer mensenrechten uh, volgen, ofwel het explodeert. Ja, ik denk dat hij er nog een betere kijk op heeft dan ik. Goed. Nou, laten we de analyse van IYWI dan maar geloven, vooralsnog. Nog een jaar of tien. <laughs> Let's wait and see. Hartelijk dank, uh, Nicole Sprokel van Amnesty. En we spraken over de film Wukan, The Flame of Democracy. Nog een aantal keren te zien deze week in Amsterdam op het ITVA. Van China gaan we naar Afghanistan. De film Manhunt van de Amerikaanse filmmaker Greg Barker... Geeft een fascinerende reconstructie te zien van de jacht op Osama Bin Laden... die in mei 2011 door Amerikaanse mariniers gedood werd in Pakistan. Maar daaraan ging meer dan een decennium onderzoek vooraf. We luisteren eerst naar een overzicht van de film in geluidsfragmenten. De CIA-jacht op Bin Laden wordt grotendeels gevoerd door vrouwen. Ik denk dat vrouwen make fantastisch maken, als het onderzoek in 1996 begint, weet geen westerse staat van het bestaan van Al-Qaeda af. Twee jaar later is het voor de CIA duidelijk dat Osama Bin Laden de leider is van een wereldwijde terroristische organisatie. Maar de CIA staat alleen met zijn informatie. Als je in we waren. En dan komen de aanslagen van 11 september 2001. Het Amerikaanse congres verwijt de CIA dat hij de aanslagen niet heeft kunnen voorkomen. De regering Bush verklaart de oorlog aan het terrorisme. Hoe je een aan Op 2 mei. 2011 dringen elitetroepen van het Amerikaanse leger... de schuilplaats van Osama bin Laden in de pakistaanse stad Abbottabad binnen en vermoorden hem. De zoektocht die bijna 20 jaar duurde is afgelopen. In Amerika viert feest. Goedemiddag. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden... The leader van al -Qaeda. Maar de war on terror is nog niet afgelopen. Het is niet afgelopen. Nee, dat zou al te mooi zijn. Uh, aan tafel bij ons nu Ben de Jong, spionage-expert... bij de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. De film is gebaseerd overigens op een, een boek van CNN-journalist... voormalig CNN-journalist Pieter Bergen, mm -hmm. ook, ook Manhunt genaamd. Dat boek heb ik ook gelezen. Dat, dat, dat gaat ook nog heel erg over de daadwerkelijke jacht op Bin Laden... en, en zijn gevangenneming. Daar gaat de film eigenlijk niet over. Hè. Die gaat eigenlijk meer over alleen het denkwerk erachter. Ja, nee, dat vind, dat vind ik eigenlijk ook heel erg interessant aan de film. Je krijgt een kijkje achter de schermen bij de CIA en diverse mensen, vooral vrouwen inderdaad, worden geïnterviewd die deel uit hebben gemaakt van dat team wat de jacht op Osama geleid heeft. En je krijgt een beetje een inzage in dat proces van inlichtingenvergaring. Hoe die inlichtingen, die per definitie altijd heel Eigenlijk bijna altijd fragmentarisch en onvolledig zijn. Ja. En hoe die gecombineerd worden tot een soort van, eh, bij wijze van spreken, halve puzzel. waar dan een hele tijd later weer een stukje bij komt. Eh, totdat uiteindelijk eh, nou ja, de combinatie van al die dingen. Uh, Leidt tot uh, de waarschijnlijkheid en uiteindelijk dan de bijna zekerheid. van daar en daar zit Osama Bin Laden. In Abbottabad, ja. ja. Um, en dat werd net al even in het fragment duidelijk. Um, dat is inderdaad uh, vooral een groep vrouwen die dat werk gedaan heeft. Gedurende de laatste, nou, ik geloof vanaf 93, 95 zoiets. dat de eerste vrouw daar achter een bureau ging zitten. Ja. om, om uh, naar Al-Qaeda te kijken. wat toen nog niet bekend was als Al-Qaeda, uh -huh. overigens. Um, hoe komt het dat vrouwen daarin zo'n belangrijke rol spelen? Nou ja, ik denk dat uh, dat wordt ook in die film min of meer gesuggereerd. Kijk, uh, toen uh, dat team van die vrouwen inderdaad uh, daaraan begon. Uh uh, ja toen was dat nou, nog niet een, een, een stek, om het maar zo te zeggen, binnen de organisatie uh, die geweldig uh, gewel, gewild was en waarmee je een komeetachtige carrière zou kunnen maken. Een beetje minderwaardig werk eigenlijk. Uh, nou ja, dat is misschien wat sterk gezegd. Maar uh, sommige van die vrouwen of één of twee die zeggen dat ook heel duidelijk. Hè, van, maar pas uh, na, zoals de Amerikanen zeggen, 9-11, dus 11 september 2001, na die aanslagen in de VS, ja, dan wordt het opeens geweldig belangrijk. En dan wordt er enorm hoeveel hoeveelheid geld ingepompt. En dan wordt uh, die die, die, die afdeling die zich daarmee bezighoudt wordt ook zeer drastisch uitgebreid. Ja. En uh, nou ja, dan, dan neemt het echt een geweldige vlucht. Hè. Maar er zijn dus vrouwen in dat team. En dan moet je je voorstellen, die hebben zich 15 à 20 jaar lang met al met, uh, Qaeda en met, met Osama Bin Laden bezig gehouden. Ja. Een van die vrouwen zegt, wij vrouwen zijn borderline obsessed. Ja. Dus is dat dan een speciale vrouwelijke kwaliteit die, die ertoe leidt dat zij dit werk kunnen doen? Uh... Nou, dat zou ik niet durven <laughs> zeggen. Dat is denk ik een hele gevaarlijke vraag. Nou ja, zij zei het hoor. Ik ik denk dat dat voor die... Het zijn dus eigenlijk analisten. Hè? Mm -hmm. wat, wat heel aardig is ook in de film. Die tegenstelling tussen analisten en operationele mensen in het veld. Hè, die komt er ook een beetje uit. Ja. Dit zijn dus vrouwelijke analisten. Ik denk ja, bij mannelijke analisten... naar mijn idee komt dat, komt dat net zo goed voor. Hè? Die bezetenheid. Kijk, Als je dit werk goed doet... Ja, dan, dan, je kunt dat alleen maar doen als je gepassioneerd... Bent als je uh, geobsedeerd bent ja. door zo'n organisatie en vroeger was dat dan uh, uh, zeg maar de KGB of de Sovjet-Unie of de Communistische Partij Nederland en uh, ah. voor de BVD dan ja. een goede oude tijd, hey, maar nu is dat natuurlijk anders. Ja, ze, ze werken inderdaad heel lang eigenlijk zonder dat iemand er verder veel aandacht aan besteedt. Ze voelen zich ook behoorlijk eenzaam want hun mm -hmm. informatie wordt niet echt serieus genomen. Dat verandert allemaal op 9-11. Martin Martin, een hoge ambtenaar uh, in, in het veld van de CIA, wordt dan teruggehaald naar uh, Amerika naar september en hij zegt dit over de, hoe de inlichtingendienst Al Qaeda uh, sindsdien heeft aangepakt. We hebben de regels veranderd, uh, we kregen meer uh, mogelijkheden, meer meer macht uh, en uh, we werden agressiever. Kunnen we na 9-11 spreken van een nieuwe CIA? Ja, kijk, hij zegt ook in, in het allerlaatste fragmentje... wat net gespeeld werd, zegt hij... my job is to kill Al-Qaeda. Ja. En uh, dat is letterlijk wat ze, wat ze gedaan hebben. Ze hebben niet alleen Osama bin Laden uh, geliquideerd... om het maar netjes te zeggen. Maar uh, ze hebben een jacht gemaakt op, op alle kopstukken. Uh, en ze hebben er heel veel uitgeschakeld. Hè, om, met name om dus onder Osama nummer 2 of nummer 3 te zijn... in de organisatie. Dat was een, een, een job die je meestal maar heel kort deed. Maar ze kregen daarvoor ook gewoon meer bevoegdheden. Ja, ja. En, en, en, en wat je ziet is dus dat analytische niveau en het operationele niveau... dus achter de ja. computer en in het veld... dat wordt in één eenheid samengevoegd. Ja. En ze gaan samenwerken met de elite korps uh, van, uh, van het leger... Ja. in een joint ja. forces. Ja. Ja. Daarmee ontstaat eigenlijk een perfecte moordmachine, hè? Ja, kijk, in de, in de, in de vroegere tijd, zeg maar voor 9-11, voor 2001... was de CIA toch vooral ook een organisatie naast dus de analytische tak... een organisatie die inlichtingen verzamelde... door middel van zeg maar, het recruteren van agenten. Dat laatste doen ze nu natuurlijk ook nog wel... maar het staat in dienst van allerlei paramilitaire activiteiten... Ja. zoals liquidaties en ook al dan niet door middel van drones ook... want dat ja. doet de CIA ook voor een belangrijk deel. Ze hebben zogeheten black sites gehad, dus geheime gevangenis. Onder andere ja. ook in Europa en andere locaties in de wereld. En dus er heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden. Ja. Van zeg maar, pure inlichtingenvergaring gekoppeld aan analytisch werk. Naar uh, analytisch werk gecombineerd met paramilitaire activiteiten. Naar nou, dus uitvoerend dat opzicht, werk. Ja, zeg, zeg maar gewoon uh, mensen doodmaken. Daar komt ja, het in praktijk ja, ook mensen doodmaken of, of, of mensen, en mensen martelen ook. En mensen martelen, daar, daar wou ik naartoe. Uh, enhanced interrogation heet dat. Uh, uh, uit, een ja. Ja. ja. Ik schrok wel van de manier waarop sommige van die mannen er in de film over praten. Er is een meneer Rodriguez, dat ja. is een, een, een man die voor de hele taskforce op een gegeven moment verantwoordelijk is. En uh, die vindt dat maar een beetje gezeur, dat gehuil over mm -hmm. waterborden. En hij ja. zegt ook, uh, you can't argue with success. He? Dus het feit dat we Bin Laden te pakken hebben gekregen is achteraf de, uh, de, de uh, legitimatie voor wat we ja, gedaan hebben. Ja. Nou ja, kijk, uh, Rodriguez is bekend he, om, om dat soort uitspraken. Hij heeft ook memoirs uh, geschreven met een soortgelijke strekking. Um, maar ja, uh, over deze hele kwestie is het laatste woord nog niet gezegd. Um, het is eigenlijk heel erg onduidelijk uh, in sommige gevallen... wat ze nou precies hebben gedaan. He, ze hebben waterboarding gedaan. Nou ja, dat wordt toch volgens de meeste opvattingen wel als uh, uh, martelen beschouwd. Um, he, waarbij je dus je hebt een gevangene en je wil informatie uit hem krijgen. En je simuleert eigenlijk de verdrinkingsdokken... He, mm -hmm, uh, mm -hmm. En uh, bij sommige uh, gevangenen hebben ze dat dan. Uh, met name één man, dat was, uh, geloof ik, Sheikh Mohamed. De, ja. de, de, de architect zeg maar, van, ja. uh, van 9-11, van de aanslagen. 138. Die hebben ze, geloof ik, 100, ja, ik geloof zelfs 183 keer. Ja, in 183, een periode van, ja. uh, wat ik is wat het? Ik geloof tien ja. dagen of iets. Waarvan hij over zegt, er staat dan uh, ja. dat dat 183 keer gebeurd is. Nee, we hebben 183 ja. keer water op zijn ja. hoofd gehad. Ja, dus 183 ja. druppeltjes. Uh, ja, dat, uh, ja. <laughs> dat lijkt me zeer twijfelachtig. Er is een heel er is een uitvoerig rapport van duizenden pagina's, wat een Senaatscommissie voor, in, voor Intelligence, voor inlichting heeft opgesteld, wat nog steeds uh, uh, niet is vrijgegeven. En uh, onder andere is het wachten bijvoorbeeld daarop, wat daar precies in staat. Hè. Maar ja. die hele kwestie is natuurlijk enorm omstreden, ook in de Amerikaanse ja. politiek. Hè. Want de Democraten vinden, zijn over het algemeen geneigd om te zeggen, nou ja, en wat we toen gedaan hebben, dat, dat kan eigenlijk niet op de beugel. Gebeurt het op dit moment ook? Uh, nou, ik, een van de dingen die Obama gezegd heeft, uh, is dat er niet meer gemarteld mag worden. En is dat niet... ook zo, denk je? Ik, ik denk dat, uh, mijn vermoeden is dat het op dit moment uh, wel, eigenlijk niet meer gebeurt, denk ik. Hmm. Helemaal aan het eind van de film uh, zegt uh, een van die CIA-medewerkers: We're gonna be in this again. Heeft hij daar gelijk in? Uh, ja, ik denk, het, het, kijk, het hangt van, uh, van allerlei ontwikkelingen af. Het is natuurlijk zo, uh, dat geldt niet alleen voor de Verenigde Staten... maar stel dat er ergens in een land uh, weer een grote terroristische aanslag komt... en dan is natuurlijk de kans heel reëel dat het klimaat in dit opzicht uh, weer uh, drastisch zal verharden... en dat er, dat er grotere en, en, en, en verdergaande maatregelen genomen zullen worden, ook in West-Europa. Dat is lang niet uit te sluiten. Hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan naar Nederland, althans wat de makers betreft. Tinus Kramer maakte een film over het werk van fotograaf Kadir van Lohuizen. Van Lohuizen reisde de afgelopen jaren de Pan American Highway af... en fotografeerde mensen die om wat voor dan ook hun geboortegrond verlieten. En tijdens die reis maakte hij ook bijdragen voor ons, voor Bureau Buitenland. En om uw geheugen op te frissen, volgt hier een fragment uit een van zijn reportages.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 Goed ingericht, lijkt wel een beetje Afrikaans. tuinrechts. Kennelijk is het in de serre. Mooie boeken op tafel. Hé, hey, een vrouw. Hm, ze heeft een schotje aan. Zou ze de huishoudster zijn? Ze heeft een doekje in de hand en is de tafel aan het afnemen. Oh ja, op de achtergrond zie ik een bezemsteel tegen de muur staan. Ik ben hier bij Heide. Uh, zij komt uit uh, Peru, uit de stad Chapin. En ze is, uh, ze is nu op bezoek bij de zus. Die uh, hier in Santiago woont. Die heeft een appartement gehuurd. En zij, uh, zij woont bij de baas in, uh, waar ze werkt als huishoudster. Hoe lang ben het, uh, bent u nu in, in Chili, uh, Santiago? Ik ben hier nu elf jaar. Maar, waarom bent u gekomen? Om economie? Ja. Ik ben hier gekomen vooral om financiële redenen. Voor de economie en voor het werk. Ja, ik ben blij om hier te zijn, want het werk wat ik hier zou kunnen doen... ...en het geld wat ik hier kan verdienen, dat zou, zou nooit kunnen in Peru. Heeft u kinderen? Ja, ik heb twee kinderen. Een vrouw van 20 jaar en een vrouw van 7 jaar. Een jongen van 21 en een, en een meisje van 7. En waar zijn they now? Ze viven in Chepen. Ze wonen bij mijn zus en uh, haar man en kinderen. Mist u ze? Ja, ik mis ze heel erg en ik ga één keer per jaar ga ik naar Peru om ze op te zoeken. Como yo trabajo, en año me dan la el permiso para het is niet veel, maar ik, van mijn werk heb ik maar één keer per jaar vrij, een maand per jaar, en dat is wanneer ik terugkom. Ja, u hoorde fotograaf Kadir van Lohuizen, maar dus ook radiomaker. En dat is een beetje een deel van het onderwerp van, uh, van de film. Hoe multimediaal Kadir van Lohuizen vindt dat hij tegenwoordig moet werken. Um, dit was tijdens zijn reis van Vuurland naar Alaska over de Pan-American Highway. Met die tocht begint ook de film over Kadir, Moving Stills van Tines Kramer. En beide, Kadir en Tines, zitten hier aan tafel. Welkom allebei. Um, Tines Kramer, een film over een fotograaf. Waarom? Nou, niet zozeer. Ja, ook omdat het een fotograaf is. Maar ik ken Kadir al uh, vrij lang. Sinds, uh, nou ja, 88. Hmm. Ook samen uh, zijn we in samen... Of nou, niet samen in Palestina geweest. Maar goed, er zijn wel een aantal... Uh, een gezamenlijk project uit uh, voortgekomen. Dus dan is de vraag dus... een film over Kadir. Waarom? Oh, een film over <laughs> Kadir, Ja, precies. Um, omdat ik hem dus al een tijd uh, gevolgd heb eigenlijk. Of hij was altijd wel in mijn vizier. En ik ben gewoon wel gefascineerd geraakt... doordat hij toch altijd elke keer weer projecten die, uh, nou ja, niet in het middelpunt van het nieuws altijd zijn, uh, maar hij, ja, een. Zijn doorzettingsvermogen dat, dat, uh, dat, dat fascineerde mij. Uh, en hij was dus nu ook met dat 4PN-project uh, weer bezig. Juist om te kijken of er ook andere manieren zijn om fotografie uh, te bedrijven, of naast fotografie, uh, media, uh, video, radio. Video, precies, schrijven. Ja, ja. ja, en dus dat was ook tegen de achtergrond van dat het ook steeds moeilijker wordt uh, ja. binnen de fotografie. En in hoeverre houdt Kadir zich uh, stand? Ja, en Kadir, hoe was het om eens een keer aan de andere kant van die lens te staan? Nou, dat was wel even wedden. En Tine's had wel een, een, meer dan eens geroepen. Ik wil een keer een film over jou maken. En ik dacht eerlijk gezegd, dat zal wel loslopen. Hmm. Um, <laughs> en opeens was het dus wel, uh, was het wel aan de hand. En, ja. en heeft ze geld gekregen. Dus ik moest, daar wel, ik moest daar wel, eerlijk gezegd, wel even over nadenken ook. Uh, want het is toch. Omdat het jouw werk misschien is. Ja, ook zou het is storen. natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het mooie van het vak fotografie is, is, dat ik... Dat over, ik ben over het algemeen alleen. Ja. Uh, dus ik ben, ik ben de maker, ik ben ook de producer, ik ben de, eigen, de editor, ik doe eigenlijk alles zelf. Heeft, som, heeft ook een keer keerzijde, maar dat, het geeft mij wel in ieder geval een grote onafhankelijkheid en een een schijnbare onzichtbaarheid. Ja. Uh, de, omdat ik me in mijn eentje kan rondbewegen. Schijnbaar. Misschien verhaal. ook in die zin. dat de, Je uitgever zegt in <tus> de film hoe, die, hoe opmerkelijk het is... dat jij met dat enorme lijf en vooral die enorme voeten van je... toch zo onzichtbaar kan nou, worden. Ja, ik ben alleen <lacht> 1,97. Maar verder, oh, gewoon, verder, verder. verder ben ik heel smal. <lacht> dus... Um, um, maar goed, was wel, we hebben het daar wel over gehad, Tienus en ik. Uh, want ik, ik had ook zoiets van... Dat jullie moeten in ieder geval niet meer dan met z'n tweeën zijn. Normaal is een cameraploeg toch vaak drie. Mm -hmm. Cameraman, vrouw, geluids en dan uh, Tienus de regisseur... Mm -hmm. Dus dat is gereduceerd tot, uh, tot twee. En, uh, en Tines deed ook geluid. Dus ja. niet... uh, Tines, je zet Kadir uh, in de film neer... als een, uh, de professionele gedreven fotograaf die hij is. Maar ook, ook een, uh, een idealist. Is dat inderdaad ook iets van hem wat je wilde laten zien? Ja, zeker. Ik wilde zeker zijn uh, engagement uh, laten zien. Dat was wel een belangrijk. Nou, ja, het gaat toch om zijn drijfveren. En ik denk ook dat dat... Uh... Ja, hetgene is waardoor hij gewoon het toch vol kan houden in feite. Mm -hmm. Dus dat was wel belangrijk in, in ook, nou ja, de keuze die hij maakt, natuurlijk voor de onderwerpen die, die hij uh, die die doet. En in dit dat geval. Dat was migratie, migratie he, bij PNM. En, ja. en aan het eind van de film gaan we naar, naar de atolls voor Papua-Nigonea, die al langzaam aan het onderwater lopen zijn. Precies. Ja. En dat zijn toch. Uiteindelijk zie je toch ook in zijn werk. dat hij heel vaak mensen fotografeert. die gewoon op een of andere manier. door allerlei redenen in beweging zijn. Ja, ja. En dat vond ik ook een interessant uh, thema in, in, in die film eigenlijk. Iets wat gewoon de hele tijd terugkomt. Ook omdat hij zelf gewoon natuurlijk over de hele aardbol uh, beweegt. Ja, en, en herken jij je daarin. Uh, in Kadir, in dat beeld? Want je zegt in de film zelf uh, dat de. de uh, Gedachten die je ooit had om de wereld te gaan veranderen, dat je die wel hebt losgelaten. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb geleerd dat je niet, dat je je verwachtingen niet al te hoog, dat die niet al te hoog moeten liggen. Want als je werkelijk denkt dat je de wereld kan veranderen, dan kom je toch meestal van een koude kermis thuis. Ik bedoel, foto's. Ik denk nog steeds dat fotografie. Ook al deed ik nu ook radio en deed ik video. Ik, het, ik was nog steeds primair fotograaf en ik. Ik geloof nog steeds heilig in de, in de kracht van het medium, de kracht van het beeld. En de geschiedenis heeft natuurlijk aangetoond dat, dat met name foto's uh, de geschiedenis wel een tikje kunnen geven. Ja. En, er, en er een wending kan optreden. Ja. Maar goed, ik bedoel, ik vind wel dat je moet relativeren. En, uh... nou ja, en er zit ook een andere kant aan, dat zit ook in de film. Er, er is een moment geweest uh, waarop je even vergeet dat je, dat je fotograaf bent en, en gewoon tot actie overgaat in Congo. Ja. ja, dat is lang geleden, 1997, waar, waarbij ik op een trein terecht kwam... waar 2.000, 2.500 mensen desperaat probeerden Oost-Congo... destijds nog Saïren mm -hmm. uit te komen, terug naar Rwanda. En uh, daar, daar bleken inderdaad onder mijn ogen 120 mensen gestikt te zijn, vertrapt te zijn. In een trein? en uh, In een trein. En uh, ja, dat zijn momenten die je zelf die je niet hoopt nogmaals mee te maken. Mm. Maar er is natuurlijk altijd een scheidslijn, weet je wel? Ik bedoel, normaal is het, is het natuurlijk een soort van dan-deal... dat een journalist is daar om verslag, uh, verslag te doen... en een hulpverlener is daarom hulp te, hulp te verlenen... Ja. Dus Dat is natuurlijk soms niet altijd zo. Nee. Dus... Wat, je, Tienis, wat, je, wat je laat zien over de werkwijze van Kadir... Zijn, zijn uitgever zegt in de film... iets moois vind ik over de manier waarop hij fotografeert. Namelijk dat er altijd een, een, een, een, het vaak beeld een beetje gekanteld... en het, dat wordt vaak weer spiegeld in een beweging in de foto... waardoor je als een soort door een kurkentrekker... het beeld ingetrokken wordt. Heb jij dat inderdaad gezien dat hij zo werkt? Nou, het grappige is dat ik dat in de eerste instantie... Ik heb natuurlijk wel zijn een foto gezien dat het gekanteld is. En uh, in onze eerste reis in Alaska was ik me daar eigenlijk helemaal niet zo ongelooflijk bewust van. Hoe die dat dan... Ja, je ziet hem wel om, om zijn onderwerp heen draaien en uh, een, een bepaald kader zoeken, et cetera, et cetera. Uh, maar nadat ik dat interview met uh, Bas uh, had gedaan... Yeah. Uh, was het grappig dat je, dat is gewoon in Papua niet Guinea... waar we gewoon later zijn gefilmd, dat je dat dan dat dat je daar heel de erg filmen, bewust ja. van uh, bent. Hmm. En op het moment dat je in de montage zit, dan is het zo uh, obvious. Ja. Dus dat is wel... Ja, ik heb eigenlijk door Bas heb ik ook wel weer anders naar... Uh, die zijn foto's kunnen kijken, of dat ik het ook beter begrijp. Dus dat is wel grappig. Ja. En ik wist niet van dat interview met Bas. Ja, ja. Dus, Herken jij die kurkentrekker? Weet je waar die het over heeft? Nou, <laughs> nee. Uh, kijk, ik, ik vind het... Voor zover ik dat mag zeggen, ik vind het, een, ik vind het eigenlijk een hele geslaagde film. Want het is natuurlijk toch maar gewoon afwachten voor mij. Ik heb hem wel gezien een aantal weken geleden. Maar dat ging echt uh, om de feitelijke onjuistheden zoals ja. benadrukt werd. En uh, nou ja, ik mag blij zijn hoe ik er, uh, hoe ik er af ben gekomen, denk ik. Nog, nog, nog een held, nog dat ik onderuit ga. Want daar was je misschien ook bang voor nou dat ja, je te veel het een held zou worden. Het, nou ja, daar ja, was ik wel een beetje bang voor. Hmm. Ik bedoel, ik maak natuurlijk ook mijn fouten... en, en er zitten gewoon een aantal fragmenten in die, die gewoon best wel kritisch zijn. Waar ik eigenlijk best wel blij over was. Noem zo. er eens één. Een. Nou, Bas, dat is dus de, de producent van, uh, van het Via PNM project uh, hij zegt op een gegeven moment. Ik, kijk, ik, die Via Panem was een soort gekkenhuis. waarbij ik dus eigenlijk te veel hooi op mijn vork had genomen. Ja, en, je ging in zes maanden van Vuurland naar nou een jaar, Een jaar van Vuurland naar Alaska. Vijftien landen. Uh, en je ging radio doen, en video. en bloggen en foto's maken. Ja, dus <laughs> uh, ja. Dat als ik terugkijk, denk ik van. Nou, het is toch een wonder dat, het, dat, het, dat ik het eindpunt gehaald heb. Want dat betekende dat ik, ik heb 33 verhalen gemaakt in die tijd. Um, ja, die konden natuurlijk niet allemaal even goed zijn. Nee. En dat wordt daar refereerd. Er zit een moment in de film dat eraan gerefereerd wordt dat één verhaal gewoon wat minder goed gelukt is. Ja. En dat was natuurlijk gewoon af en toe zo. Ik, ja, ja. Het waren niet allemaal toppers die ik gemaakt heb. Nee. Het gaat dus veel over hoe jij ook innovatief bent. Uh, helemaal aan het eind zien we je op een van die atolls... met je camera aan een, aan een vlieger. Ik zag uh, onlangs bij die rampen op de Filipijnen... een, een uh, nos die had een, een, zijn camera aan een drone hangen. Ja, en dat, dat leverde zag ik ook. prachtige beelden op. Is dat jouw toekomst ook? De nou, dat, nou, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. En het was eigenlijk... Kijk, bij zo'n drone daar kan je fantastische dingen mee doen. En het staat nog steeds op het programma dat je moet wel vliegles nemen. Weet je wel? Want als je, als je hem crasht, ben je die drone kwijt. Maar ook je, je, je, je camera. fijne camera. Ja. Um, maar die, ik heb wel vrij bewust voor die vlieger gekozen omdat het uh, er. Met zo'n drone dat levert gewoon tegenwoordig problemen op met vergunningen. Je moet er een land in krijgen. Ja, krijg en er zijn duaren. allerlei restricties ja. inmiddels op. Laat ik dan ook maar zeggen dat ik het een hele leuke film vond. Hartelijk bedankt. Moving Stills heet hij, gemaakt door Tines Kramer over Kadir van Lohuizen. Een intiem portret over vriendschap, opoffering en hoop van twee strijders. I didn't want to come back to Libya when I was in Canada. First to Fall is a film with in the hoofdrol Hamid and Tariq, two students from Canada. As the revolutie uitbreid, gaan they terug to their vaderland. Samen with the rebellen, they fight vrienden tegen the troepen of Gaddafi. In Libya has been mercilessly shelled by Libyan government forces. doctors say at least 600 people have been killed. De dictator wordt afgezet. Zij overleven. Maar de prijs die ze moeten betalen en is hoog. En me. En only... It was De <tied> maakster, hell. Rachel Beth Anderson, registreerde met haar camera... unieke momenten van blijdschap. Vrees, humor en uiteindelijk verlies van jeugdige onschuld. Het was een. Like lekker, een like hel like you turn out you find friend like laying, bleeding maybe injured Darek raakt krijgt and en eindigt in een rolstoel My parents want me to go back to Canada See, it's better than a better future Amit wordt lid van een militie en blijft in het nieuwe Libië hangen. Ja, u hoorde een korte bijdrage van collega Abdou Bouzerda... over de film First to Fall. een van de vele films op het ITVA... die in het teken staan van de Arabische lente. Oorlogscorrespondent Hans-Jaap Melissen... heeft de film voor ons bekeken. En ook de oorlog in Libië zelf van dichtbij meegemaakt. Goedenavond, Hans-Jaap. Ja, Wat vond je van de film? Ik vond hem een realistische weergave van, van wat ik daar veel gezien heb: ja. uh, jonge jongens die op zoek gingen naar de oorlog. Ja. In dit geval dus die twee Canadese ja. uh, studenten. Uh, het beeld wat je krijgt... Uh, met een Libische achtergrond. Met hè? een Libische ja. achtergrond, bedoel, zeker. Ja, ja. Na, na, Naïeve jongens als ze daar komen. Uh, roekeloos. Uh, misschien wel vaker een gevaar voor zichzelf dan, dan voor de vijand. Een van die jongens zegt op een gegeven moment... I like it here. I want to be in the riskiest place ever. Uh, Gold dat voor het meeste voor de meeste jongens die daar vochten, dat het dat soort jongens waren. Niet allemaal uit Canada natuurlijk, ja. maar met zo'n mindset. Ja, er waren zeggen. natuurlijk heel veel gewoon studenten, uh, mensen met een klein winkeltje... die ineens waren gaan vechten. Gewoon normale, uh, niet getrainde figuren, daar, daar gold dat voor. En dat zie je zelfs ook in Syrië. Um, er waren natuurlijk wel mensen ook die overgelopen waren vanuit het leger. Daar was het misschien een beetje anders mee. Maar dit soort jongens zag je veel die... Uh, met totaal gevaar voor eigen leven. Dat wilden ze ook heel graag, want dan konden ze een martelaar worden. Dat was het, het hoogste eer haalbaar. Uh, gewoon naar voren reden met een klein wapen... relatief op weg naar uh, raketinstallaties van Gaddafi. Ja. En dan, dan gingen je daar heel veel van dood. Ja, we zien veel beelden van die gevechten. Deels gefilmd door die jongens zelf, ja. overigens. Want een van de twee begint als cameraman neemt later een kalasjnikov en een, en een uh, granaatwerper. Um, het is heel dicht op de huid, gefilmd, hard, dus veel dood, bloed, gewonden. Um, laat dat goed zien wat oorlog betekent in de praktijk? Ja, en, en ook, ook wij hadden als verslaggevers heel veel toegang... zeker in het begin uh, tot de NAVO-bombardementen begonnen. En, en dus kon je ook heel dicht op de huid van die... Uh rebellen zitten en kon je zien wat ze deden. Je moest ook daar zelf ook heel erg je grens in bepalen... want zij hadden een heel andere risico-inschatting vaak... Dan, dan wij zouden moeten hebben, zeg ik erbij. Want er gingen ook journalisten ver mee naar voren. Er gingen bekende journalisten... Uh, onder andere Chris Honders en Tim ja. hè, die gingen dood in Misrata. De Misrata komt hier ook weer in naar voren... Uh, dus je was misschien wel eens, weet je wel, een beetje mee opgezweept van... ja, we kunnen naar voren, zeiden ze dan, en het gaat allemaal goed, we weten het zeker. En ze reden daarmee ook heel makkelijk in hinderlagen. Dat ze naar voren reden, terwijl er iemand aan de zijkant ergens, 500 meter verderop... naar hen toe reed eigenlijk en dan achter hen opdook. Ja. Dus ja, dus okay. het, is, het is ook een soort uh, coming of age verhaal in, het, in een snelkookpan. Hè? Jongens die nog eigenlijk niks hebben meegemaakt. Die in, in een paar maanden tijd de verschrikkelijkste dingen meemaken. En je ziet ze in het begin lachen. Gewoon jongens met muziek in de auto. En aan het eind zijn ze toch behoorlijk hard en droevig uh, geworden. Is dat een, een proces wat jij herkende? Wat je daarvoor ja. gezien hebt? Ja, Zo'n oorlog biedt dit soort jongens heel erg veel. Hè. Die kameraadschap ook. Hè. Ze vechten voor een heel nobel doel, vinden zij. Hè. De, de bevrijding van hun land. Los van het feit van hoe het dan daarna is gegaan in Libië. En uh, daarin vinden zij die vriendschap. Ze vinden uh, een heldendom daarin. Je zag, ik heb zelf jongens meegemaakt. Want Tripoli viel uiteindelijk nog best wel snel. Hè. Want het was een, was een soort opmars vanuit het oosten. Ja. Uh, maar ineens kwamen ze uh, vanuit zuid, het uh, zuidelijk gedeelte uh, onder Tripoli... kwam de aanval op Tripoli. En dat was ineens best wel snel voorbij. En ik heb jongens gesproken, dit soort jonge jongens... die heel teleurgesteld waren eigenlijk... dat ze pas zo laat waren aangehaakt. Bijvoorbeeld bij ja, dat vechten niet uh, mee. Ja, ja. ja, toen kon je nog een beetje doorvechten op, in de jacht op Gaddafi. Ja. Die kwam pas later gepakt. Maar dat, uh, ja, dat is het bekende mijn voorbije oorlog. Ik mis hem zo, syndroom. <laughs> Jij bent zelf ook een paar keer onder vuur uh, komen ze liggen. Laten we even luisteren naar het volgende fragment. Je inderdaad ook bericht dat het daar gevochten wordt, kun jij dat bevestigen. Nou ja, ik hoor u achter mij zwaar uh, uh, gevecht. Oh. Ja. ja, dat gaat over ons heen hier, denk ik nu. En ja. Ja, en we worden beschoten nu hier. Oké. Okay. Met zware granaten. Als ja, doe voorzichtig. Doe voorzichtig, jongen. Ja, dit was meen ik in het paleis van Gaddafi in Tripoli of even. Ja, een paleis? dat is zijn compound en dan was Tripoli dus eigenlijk al net uh, ingenomen door de rebellen. En dit waren denk ik dan wel nog Gaddafi-aanhangers... die op dat complex schoten omdat daar allemaal rebellen zaten. Maar je zag toen al, uh, en los van dit incident... dat de oorlog niet voorbij was met de inname van Tripoli... en ook niet met uh, de dood van Gaddafi. Nee. En uh, de, de misraten, die, die stad die in deze film ook naar voren komt... Uh, daar is nog heel veel om te doen. En, en milities zijn... Actief binnen Libië op allerlei manieren. Er is geen centrale. Nee. Ja, de centrale overheid wel, maar geen centraal veiligheidsapparaat eigenlijk. Nee. Nou, daar dus... hebben we de afgelopen weken wat van gezien. De milities die, die, ja. die onderling slaags raakten. Een van die hoofdrolspelers, Hamid in de film, die is als militielid gebleven in Libië. Niet teruggegaan naar Canada. Spreekt zijn teleurstelling uit op het eind van de film. Zegt dat hij eerst vrijheidsstrijder werd genoemd. En dat de regering hem nu een militia noemt. En hij zegt ook over zijn eigen ervaringen. I don't know how I'm going to be normal again. Daar heb je volgens mij de twee elementen... die het op dit moment zo moeilijk maken. In ja, hier zit alles in, denk ik, van wat er nu in Libië speelt. Deze jongens hebben geen nieuwe toekomst gevonden. Op een normale manier blijven de oorlog eigenlijk voeren. Ze willen hun beloning voor wat ze gedaan hebben... voor de bevrijding van, van Libië. Die hebben ze, naar hun idee, dus niet goed gekregen... En dus hou je overal die, die voormalige vrijheidsgroepen... Uh, die nu milities heten, die hun aandeel opeisen. En die, die en, ook getraumatiseerd zijn, zoals deze jongen. Die I jongen don't know how I'm, ja. how I'm going to be normal again. Ja, nou die echt vast blijven houden aan hun wapen. Er is geen serieuze ontwapening geweest van die milities. Die gaat er ook echt voorlopig niet komen, denk ik. En, uh, en met die wapens zullen ze blijven uh, strijden. Ik bedoel, de, de, de zoon van Gaddafi, die gevangen zit nog steeds bij een militie, niet bij de centrale overheid. Dat zegt heel veel over de huidige situatie in, in Libië. Hoopvol. Ja. Een, uh, een militiestan. Ja, nou, uh, kijk, je kunt nog de macht op die manier zo verdelen. Maar als ze als slaags gaan raken, zoals het nu gebeurt in Tripoli. dan, uh, dan hou je een, een, een sluimerende burgeroorlog. Hartelijk dank. Hans-Jap Melisse, oorlogscorrespondent... en uh, veel in Libië geweest. ging over de film First to Fall. Te zien op het ITVA, zoals alle andere films die we hier besproken hebben. We eindigen met onze geluidskunstenares Cilia Herens in Indonesië. Ondertussen in... Indonesië, Yogyakarta, Alun alun selatan... dua banu batan selamat selamat datang kepada para pengunjung yang dari luar kota Jakarta maupun Jakarta Buang terus memataungi area pasar malam semua pengunjung yang berkunjung ada dua berita Buang satu datangnya baru Verandering is beweging. Al die vooroordelen over ons, dat we geen Nederlands kunnen en niet kunnen rekenen, slaan nergens op. De hele maand november in Holland Doc Radio. Verandering in woord en geluid. Deze week veranderend geluid in onze leefwereld als het zo gaat met de ontwikkeling van de elektrische auto als ons wordt voorgespiegeld dan wordt het geluid van een stad vol benzinemotoren bedreigd geluid en de toenemende power van de ecstasypil. wij zien de afgelopen jaren zien we dat de dosering in de pillen dus echt enorm omhoog gegaan is zometeen tussen 9 en 10 in Holland Dok Radio Radio 1 verandering het nieuws van alle kanten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 Vol van boeken. Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl. Dit is Radio 1.